Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Al de hele dag debatteert de Tweede Kamer over de mondkapjesdeal. Inmiddels is Hugo de Jonge begonnen met zijn reactie op alle kritiek. Voor nu wil ik vooral meegeven dat ik mijn werk altijd naar eer en geweten heb gedaan. En dat betekent niet dat er nooit iets is misgegaan. Niemand is onfeilbaar en ook ben iemand, ik ben iemand van fouten en gebreken. En ik wil graag toelichten... Wat mijn betrokkenheid is geweest. Ja, Daar is hij nu mee bezig. De partijen staan in de rij om daarop te reageren. Dus voorlopig is het debat nog niet voorbij. Maar het lijkt erop dat het geen gevolgen heeft voor de jongen. Zeven mannen zijn veroordeeld voor het plegen van aanslagen rond een fruitbedrijf in Hedel in Gelderland. Daar werd een paar jaar geleden kook tussen de bananen gevonden. Medewerkers belden de politie en sindsdien worden hun huizen beschoten en in brand gestoken. De opdrachtgever voor de aanslagen kreeg tien jaar cel. In Noorwegen zijn drie skiers omgekomen. Ze werden bedolven onder een lawine. Het is onduidelijk waar de drie vandaan komen. Zes andere skiers kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. En niet alleen voor boodschappen en benzine betaal je een stuk meer, ook tweedehands auto's zijn een stuk duurder geworden. Dat komt door een groot tekort aan gebruikte auto's. Twee jaar geleden kostte een tweedehands auto gemiddeld 17.000 euro en nu betaal je er zo'n 22.000 euro voor. En het belooft weer een spannend voetbalavondje te worden. Twee Nederlandse ploegen komen in actie in de Conference League. Feyenoord staat voor het eerst in 20 jaar in een Europese kwartfinale. Dat is toch wel even speciaal, zegt de trainer. Voor mij is het bijzonder omdat het mijn eerste kwartfinale is als, uh, als trainer. Voor de club is het bijzonder en voor de spelers omdat het denk ik in alle gevallen ook een eerste kwartfinale is. Niet voor de club, maar wel voor de spelers en voor de club het twintig jaar geleden is. Dus ja, dan denk ik dat het vrij logisch is dat we er heel veel zin in hebben. Voor de supporters is het bijzonder omdat het ook twintig jaar geleden is. De Rotterdammers trappen om kwart voor zeven af tegen Slavia Praag. PSV neemt het later vanavond op tegen Leicester City. Die wedstrijd begint om negen uur. Het weer nog, de trekken flink wat buien over met kans op hagel, onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het wat rustiger. Morgen is het prima weer, misschien een buitje, maar niet veel wind en dat bij een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB. De fiets vanaf een kwartiervertraging die staan op de A2 van Amsterdam naar Utrecht voor de Leidse Rijntunnel 8 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Schiphol en Roelovarensveen 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en de afrit Amsterdam Centrum 7 kilometer langzaam rijden met daar een kwartier extra reistijd.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 Francis Alban Blake, die we dan uh, proberen te zoeken. Zo had uh, Phil Collins dat ook met Billy. Don't lose my number. Welkom bij deze Zandvoort. Uh, draait door in 85. Uh, hoopte hij dat Billy het uh, nummer van Phil Collins nooit zou vergeten. Nou, dat zijn er denk ik velen die misschien zouden hebben kunnen onthouden. Goed, stereo uit 2001 met Krammelang. En daar heb ik nog wat over. Rotterdam hebben we heel veel met elkaar te maken. Want Elephant heeft dat nummer van Tidio uh, gekofferd. Dus zo zit het zaakje in elkaar. Dat uh, Over koffers uh, gesproken, YouTube deed dat ook met dit nummer van Paddy Smith en Dancing Barefoot. Hier zien met de tijd, uh, de tijd dat ik uh, mee mocht doen bij Getranzee. Dat we dit uh, nummer wel eens vaak uh, in die uitzending zitten. De band met Chest Fever, daarvoor hoorde je het trouwens Dancing Barefoot van Paddy Smith. Over het uh, legendarische programma Getraanzee. De cranberries waren ook een van de vaste klanten in dat uh, programma. En ridiculous op! Niet zo lang geleden is uh, deze Dolores O'Riordan ik denk een jaar of uh, twee terug, overleden. En uh, ja, ze is ook niet helaas uh, uh, oud uh, geworden. Maar ja, dat, dat is soms uh, wel eens het noodlot wat mensen overkomt. Uh, de cranberries met uh, Ridiculous Thoughts. We hebben er nog één. En dat is tot aan uh, de hooflijnen van het nieuws: The Doors. Strange, when you're a stranger. Faces look ugly, when you're alone.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 En de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister De Jonge heeft in de Tweede Kamer gezegd dat het niet goed was dat hij zijn privé-mailadres gebruikte voor mailtjes over de mondkapjesdeal. Maar het was niet om die deal geheim te kunnen houden voor journalisten, zegt hij. Bij een lawine in Noorwegen zijn drie skiers omgekomen, zes anderen zijn ongedeerd. Volgens Noorse media werden de drie slachtoffers snel gevonden, maar waren ze al overleden. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Susanne Schulting heeft corona en daardoor mist ze dit weekend de WK Short Track in Canada. Dat toernooi is komend weekend, omdat het eerder werd uitgesteld vanwege de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Het weer flinke buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Vannacht minder buien. VLM. saints, down on earth, to create ideas, we give birth, and make money for you, we do as you say, Raw, ever. Je zou bijna denken, zijn dat de mannen van Deepest Mode? Nee, dit komt uit Tilburg. Ze heette Darker en uh, dit is een van de nummers. Sterker nog, het is een single van de EP... En die EP die heet Wild Rose. Goed, we gaan het laatste half uur doen met uh, Deze Zandwoord Draait Door. Ook zo'n rafelrandje zat eraan aan dit nummer van de motels. en Suddenly Last Summer. It happened one summer. It happened one time. Well, how you came? Het nummer is uh, eigenlijk min of meer bedacht door Roger Taylor... de man die je dus net uh, hoort in de aankondiging van Freddie Mercury in die song. Hij heeft het uh, boek gelezen over de Invisible Man... had een baslijn in zijn hoofd zitten... en vervolgens is het nummer verder uitgewerkt door de andere drie... waar hij dus eigenlijk mee gekomen bent. En uh, over de Invisible Man gesproken... dat was voor Freddie Mercury toch wel een beetje schrikken... toen collega Ger Loogman in één keer opstond... en vertrok uit een optreden van de Queen er helemaal niks aan. Daarvoor hoorde je trouwens de Motels en Suddenly Last Summer. Susie Quattro. En haar eerste hit single in Nederland The Devil Gate Drive. We waren er weer eens even drie achter elkaar. Devilgate Drive van Susie Quattro. Daarachter de Rats on Rafts. En die komen uit uh, Rotterdam. Dat is een uh, Nederlandse band. En bovendien is het uh, een van de favorieten van onze muzikale burgemeester. Dat zou ik bijna niet uh, denken. Maar toch is het zo. En Shocking Blue, die hebben we ook het verleden. Dat is ook een Nederlandse band. Die is ooit opgericht door Robbie van Leeuwen. En uh, dat was een uh, Haagse band. En bovendien is Robbie van Leeuwen nog de enige van de originele bezetting die nog in leven is, van, uh, van Shocking Blue. En de rest, uh, ja, is toch allemaal, uh, die, le die leven niet meer. Die, die zijn allemaal weg. Dus, dus uh, er is nog wat dat er gaat, nog één uh, iemand die vrolijk rondstapt en elke keer als er een nummer van hem uh, wordt gedraaid. Dan gaat de kassa gewoon uh, draaien. Over Send Me a Postcard. Nou, dat uh, hebben die mensen uh, afgelopen vrijdag in het uh, piers van Volendam. Die hebben dat uh, geprobeerd, of tenminste een een min of meer een kaartje ontvangen van Francis Alban Blake. Maar hij is niet wedergekeerd. Hij liet alleen een stem achter. Over Francis Alban Blake. Uitgevoerd door Frank Bond. On Darkness komt van het album Passages. Straks hebben we Alternative FM. with tall trees from figures in the clouds a phantom saint wouldn't be proud